Wij beginnen de zogerles 126. Pagina A bed 72. De linker kolom, eigenlijk niet de linker kolom, maar de basistekst van de zoger. De regel 4 bovenaan. Wat nu ik had er overal ge, ge, we hebben daarover al gesproken over die, welke houding moeten we hebben voor het begin van de les. Of tegen, tegen het moment wanneer de les begint. Nergens anders of niets anders moeten we doen behalve eh, de instelling van ietsje omhoog naar het erretje zo te komen om eh, aanzet te geven voor het geest. En verder niet. Niet verder niet geen verwachtingen hebben of zo. Eh, ook tijdens de les niet denken van nieuws steeg ik op van. Uh, uh, binnen naar toe of daar toe Absoluut niet. Wat de tekst ons, van de tekst van de zoger ons. waar de tekst van de zoger ons naartoe brengt. daar ben ik bereid om te mee te gaan. Dat is de houding wat jullie moeten doen. En niet vooropgestelde houding van dit of dat. En voor ons opwinden voor iets of ons instellen voor iets anders. Alleen dat minimale naar de bovenste bodem, naar de letter schien dat is de positie waar wij starten. En dat is erg cruciaal uh, om op die manier te doen. Ik kan u vertellen, vanmiddag moest ik ook, normaal ga ik een beetje zo so de tekst doorlopen van de les van de zonger, wat, wat vanavond, wat op die avond zal ik geven. En ik nam zo'n tekst van de zonger en ik liep eerst koffie drinken, thee of zoiets so, en en dan nam ik de tekst van de zonger en begon ik te lezen voor mezelf en ik begon te stotteren. Ik voelde niets, ik voelde dus geen woord kon ik Zelfs kon ik niet begrijpen wat ik, wat, ik, wat ik aan het lezen was. Het is vreemd gevoel, want niets kan jou van, van, van de vorige toestand, natuurlijk alles, reshimo, alle alles hebben we behouden, we niets gaat verloren. Maar elke nieuwe toestand ben ik weer opnieuw net of ik, of ik nu moet beginnen. En dan... Uh, en dan begrijp ik, kijk ik naar de woordjes en begrijp ik geen woord wat, wat, ik, wat ik lees. Maar dan ga je dan lezen, ga je een beetje zo stotteren, Stoteren, zo lezen. Langzaam, langzaam en soms drie, woord, drie, keer, tegelij, drie keer achter elkaar één woord. En dan verder, want ik weet, hij moet mij, de zoger moet mij doen optrekken en niet ikzelf moet mij instellen, anders dan alleen soot, alleen dat ik wil geven en niets anders en dan uh, begon ik zo, langzaam, langzaam want altijd beginnen wij van het oosten van deze wereld alleen klein beetje aanzet voor atherities en dan hij brengt mij verder en ging verder en verder en ging ik daar naar pagina 73. En dan 73. Dus volgende pagina nog. En dan 73 begon een nieuwe mama. En daar kwam we zo geweldige. Daar komt een zo geweldige onthulling voor ons. Nog als we nog één pagina nog doen even. En ik hoop dat we veel kunnen doen vanavond. Dat de zorger, laat de zoger spreken. En dan zullen we komen tot de onthulling. Waar geen mens. Mens van weet. En de geweldige onthulling. Waarbij dan sprake zal zijn. Van wat. Eigenlijk de onthulling. Van wat zal zijn. Na de komst van de machine. Heb ik. Na de komst van de machine. Dus na al die transformaties. Die zullen plaatsvinden. Na de komst van de machine. Dus eigenlijk vanaf de zevende duizend jaar, de profetie zit al hier. En als wij dat leren, als wij dat opnemen in onszelf, en ons ermee verbinden, dan is het net of wij uh, accelereren onze correctie en brengen die dagen van na de Mashiach, na de komst van de Mashiach, naar ons toe. Terwijl de hele mensheid het einde, de eindpunt voor de hele mensen is de komst van de Mashiach, ja of niet? niemand spreekt wat, het, wat er later zal zijn, niemand weet het en niemand is het gegeven maar wij zullen vanavond als het goed is als, we, als het aan ons gegeven zal zijn, worden zullen we gaan na de dagen van de komst van de Mashiach niemand dat kan doen alleen de school van de yeshiva, de leerschool van Rabbi Shimon. Alleen aan hem is het gegeven om te gaan na de dagen van de Mashiach. Okay? Erg voorzichtig en erg goed zien wat we doen. En daarom hebben we geleerd op de vorige les dat Mashiach kwam naar, de, naar het leerhuis van Rabbi Shimon. Daarom weten we nu waarom de Mashiach kwam naar, de, naar, naar het leerhuis van Rabbi Shimon. Ja, omdat die alle zoals we hebben geleerd op de vorige les uh, dat alle profeten die hadden profetie over de dagen van de dagen van de Mashiach, van de komst van de Mashiach. Terwijl Rabbi Shimon had profetie na de komst van de Mashiach. De regel 4. Pagina 1, bed. Erg mooie pagina. 1, bed is 72. Ab. Ja. En ook ab is ook de gematria van geset. Is ook gematria 72. De regel 4. Ja. De regel 4. Dus wij beginnen met de zorgers. Ja? Nee, gewoon de tekst van de zogger. Oké, okay. volledige concentratie. Nog een keer, wie zich vanavond geconcentreert zich, absolute concentratie, die zal geholpen worden. Die zal, die zal zoveel dingen eigenlijk leven zal aantrekken, naar zichzelf, naar zijn familie, naar iedereen, die vanavond alles geeft. Dus probeer absoluut alles te geven gewoon luisteren met de volledigste vertrouwen dat jij kan geven en de concentratie de absolute concentratie wat jij nog wat jij vandaag kan geven überhaupt wat jij kan geven uh, op deze dag 4. Uh, dus we gaan nog even twee oots, er zijn twee oots nog, twee paragrafen nog, kleine paragraafjes zijn nog overgebleven over het verlengstuk van de, uh, de visie, het visioen van Rabihia. En nu waar we nu zijn, of zijn gebleven, dat is de. Het moment waarin de, waarop de Mashiach is gekomen naar de Yeshiva, naar het leerhuis van Rabbi Shimon. En dan zullen we zien op die manier hoe groot was de Rabbi Shimon. 4. Uh, ot, nun dat? 9 en 5. We lo Atina de lamechatem, Mimitieftech, Ela Marei de Gaddafi Ate Hochi, Hocho, Faif, De Delo go Mitifte Acharite, Ella Bimitieftech. 4. We Ana en ik, dus die Maschiek zegt loatina le mechatame metifta. Kwam. Hij kwam niet om uh, afdruk als het ware uh, te, te nemen van jouw mitifta, van jouw uh, leerhuis. Dat wil dan zeggen alles wat, wat, wat, je, wat je leert... om dat op te nemen. Ella, maar... Mare de Gaddaaf in ate... Ach, maar... zegt hij. De heer... van de gevleugelden... dus de memtet... de aanvoerder van alle engelen... hij zal hier komen... Vijf... de ha... Yadana want, ik weet, de lojaal go, dat hij zal niet binnenkomen, met diefte, naar een andere, naar een ander leerhuis, hela, be met dieftij, behalve alleen, bij, naar jouw leerhuis, zal hij komen. Punt. En wij putten van dat Fantat Leerhuis van Rabbi Shimon, Bar Yochai. Five. Nadi Punt. Baha'i Sha'ata Sach Zes Le Rabbi Shimon Ahu Uma A de Ume Mare Gaddafi, de Gaddafi. Op that moment Sach Zes Le Rabbi Shimon vertelde. Rabbi Shimon hem aan de Mashiach, aan de bevrijder. Ha, hu om, um, a ah, dat, dat, dat, dat, gezworene, dat wat, dat, datgene, dat wat de heer van de gevleugelden, dus die memdet, had gezworen, punt. Nou, dat punt. Kadin is daar za, Mashiach. We are in zeifen kale. Ve is U zo, Rakin. We is daar za, Yama Rabba. Ve is hashif, Alma, de volgende Ayn Gimel. 73, de eerste regel bovenaan. Leedhafga hafcha. Adhohi hamale rabbi chiya. Le de rabbi shimon. Punt. We keren terug naar de vorige part. De regel zes na de punt. is da ze ja en toen, Mashiach ging beven. We Arim kale en verhief zijn stem. We is da zo raken, en de raken, de uit sponsels, uit sponselen, uit sponsels gingen beven, trillen. Wees dat ja, Yamaraba en de grote zee ging trillen. Wees dat Leviathan en Leviathan, de grote vis, dat ook geschapen werd op de eerste dag, ook die ging beven. We gaan Alma en de wereld was, dacht of stond op het punt om Lehit om omver te zeggen om, om de gedraaid worden. Om om boven te, te, ha, te, te sta, komen te staan. Adhochi, intussen, Chama le Rabbi Hia. Zach hij, hey, de Mashiach, zag Rabbi Le de Rabbi Shimon, die bij de voeten lag van de Rabbi Shimon, zoals wij dat herinneren ons nog. Punt. En we weten dat Rabbi Shimon, dat was de the Rabbi, the Rabbi, Rabbi Hia, dat hij leefde toen. Yeah, ja, dat was een levende visie, levende visioen die hij zag. En naar alles, naar zoals het blijkt, zoals het leek te zijn, Rabbi Shimon was al uh, niet meer levend hier op aarde. Maar die Rabbi Hia dus, die leefde op dat moment. En die kwam in zijn visioen, kwam die daar zo hoog te zitten waar hij was, in de hogere yeshiva van Rabbi Shimon. En de bedoeling is natuurlijk Rabbi Shimon, yeshiva van Rabbi Shimon in de, wat wij noemen daar, in de geestelijke ruimte natuurlijk, naar krachten. Ja, en niet in de school van, uh, in. Miron of daar in, de, in het noorden van het land Want Amar, hij zei, hey, Amar, eh, nog niet, nog niet, nog niet, gelezen. Eén punt, Amar, man, ja, hiv, ha, ha, bar, twee, bar, nas, lavish, meda, de ha, hu, alma, punt. Amar, hij dus, Mashiach, zei. Maar ja, hi, wie gaf hier die mens? Hij keek naar die, die Rabbe Gia en Rabbe was van deze wereld daar naartoe gekomen. En wie gaf hier nu de mens eh, die bekleed is door de Meda, de Ahu Alma? door de bekleding van die wereld, van de, van onze wereld, dus van de lagere materiële wereld. Beld. Amar Rabbi Shimon. da ihu Rabbi Haya, nehi de, de bucino de oraita beld. Twee nadere. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon zei, da ihu Rabbi hiya. dat is Rabbi hiya. Nehiro, drie, het licht, de butzina, de orator, het licht van het uh, lichtgevende licht van de oraita van de Torah. Dus, een licht van de. Ja, zo kunnen we zeggen, punt. Amarley naar de punt, drie, naar de punt. Amarle. Het kan is hoe Uwanave Havan, Mimitifta, Dilech. Lech. Amarle, hij zei, Bashiach zei nu tegen Rabbi Shimon. Het kan hoe laat hem en zijn zonen binnenkomen. Wil Havan, Mimitifta, dilech, en laat zij zijn van jou. Uh, leerhuis. Boven. Dus waar het vandaan is. Dus niet het leerhuis in het land Israël. Dus een fysieke, fysieke school. Maar daar waarmee Rabbi Shimon contact had. Wat hij, uh, terwijl hij nog op aarde was. En na het overlijden van Rabbi Shimon. Hij kwam natuurlijk naar de plaats dat, dat hij, die hij bereikt had. En daar is de plaats van zijn leerhuis. Dus het niveau, het geestelijke niveau van Rabbi Shimon en van zijn school, dat is waar hij naartoe kwam. Dat, dat, daar we spreken van die, die um, sferen in het geestelijke waar Rabbi Shimon zijn Yeshiva, zijn leerhuis houdt. Want niets is op aarde wat niet, opaarde, wat niet uh, um, zijn wortel heeft in het geest. Dus hij zegt te, tegen hem dat laat hem dan binnen hem en zijn zonen binnenkomen om deel om, om te zijn van deel uitmaken van jouw uh, school, van jouw leerhuis. Dat betekent uh, laat zij hier binnenkomen, dus zij leefde nog. Dus laat zij, uh, laat zij dan uh, einde laten komen aan hun leven hier en laat zij komen bij jou in het geestelijke daar naartoe. Zo heeft hij gezegd. Punt. Waarom? Het was, uh, we zullen zien. Amar, Rabbi Shimon vier, Zimna it het le, Rabbi Shimon zei tegen Mashiach. Het is, uh, tijd is aan hem gegeven, dus een tijdspan aan hem gegeven. Tijdperiode is aan hem gegeven aan Rabbi Gia, punt. Je havole, men gaf hem tijd. Dus men gaf dan aan Rabbi Gia een periode van tijd om, om hier te blijven, hier op aarde. We keren terug naar de vorige pagina. De regel de linker kolom. Hasulam. En de regel 125. Sorry. Sorry wat zeg ik. 125. Dat is een beetje zo. De regel 18. De regel staat bij mij 125. betekent De, de les 125. Was geëindigd. Dus de regel 18. Uh, de referentieletter noemt negen en We analo atina en ik dus machine kwam hier niet wechule enzovoort. So Development. We ani lo negentien bati lichtom torami mi Ishivatecha Ella Ela mi shum twintig שבעל הכנפים יבוא כן כי אני יודע שלו 21 יכנס לי שיבה אחרת אלא לשיבה תחת בת 22 חגה סיפר לו רבי שמעון ותהה ה 23, xenis <shun> bab, baal, aknafayim punt. 18 na de dubbele punt. Wani en ik, dus Mashiach, spreekt. Lo, batti 19 ligt om de Torah. Ik kwam niet om de Torah, uh, zeg het, af Ik kan het niet vertalen, dat zo. Verzegelen, nee. Uh, opnemen In de zin van opnemen. De Torah van jou... Over te nemen of Misschien, maar dat is, meer, dat is meer van stempel doen. Het is van afstempelen afstempelen ja. Dat je de stempel mee zou nemen. Ja. Dus eigenlijk een soort kopie mee zou nemen. Ja, een soort kopie. ik ja. kwam niet, letterlijk is het zo. ik kwam niet tot, dus een kopie maken van jouw Torah. Dus van jou te leren, jouw Torah, van jouw um, leerheid. En dat we hebben geleerd waarom Mashiach, die alle profeten en de hele Torah spreekt over de dagen van de Mashiach. Dat is zijn stempel. Dat is van zijn stempel. Dat is van zijn Torah. Maar jouw Torah, met andere woorden, is de Torah van na de komst van mij. Na mijn komst. Dus ik kwam niet uh, hier om een stempel, als het ware, kopie, kopie te nemen. Dus jouw Torah, als het ware... Uh, overnemen of zo, so, op, opnemen. Ela mishoom, maar omdat twintig sheba'al aknafa'im jawokan, maar omdat de bezitter van de vleugels zou hier komen, en dat bedoelde dan de memtet, de aanvoerder van de engelen, van de gevleugelden. de, want ik weet, Shelohi chanesli yeshiva haere dat hij zal niet in een andere yeshiva binnenkomen, in een ander leerhuis zal binnenkomen. Anders dan alleen, maar alleen maar naar jouw leerhuis. Beotasha'a op dat moment, 22. Si perlo rabbi shimon, rabbi shimon vertelde hem aan de maschir. Ashwa, dat eet, die eet. Uh, 23, maar eigenlijk is het niet heel heet schwa. Schijningsba dat uh, leg, dat eigenlijk zweren, het zweren dat uh, de die ik heb afgelegd. nee dat zweren dat bevestigende iets zweren zweren in het in de, wat hij deed. Maar, uh, is het eigenlijk niet zweren op zichzelf, maar het is een, een bevestigende bewering. Dat is dan, dat het zeker zal zijn. Dat is het zweren. Dus, uh, en dus Rabbi Schumann uh, vertelde hem die bevestiging, die, die, die definitieve bevestiging van, dat, van die van wat die de, de Memphit heeft gedaan. Maar het gaat over het woord. Het woord is dan schwa. Het is het uh, woord voor zweren. Uh, Mens zweert dat het zo zal zijn. Ja? Zo zal het zijn. Wat, ja, men zweert van iets wat zeker is. Dus dat is wat hij gezworen had dat het zeker zal komen. Zoiets.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 Is En dan, dan ging Mashiach beven. 24. Trillend beven. We harim kolo. We kolo. En verhief zijn stem in ontroering. We niet dat zo. En de uitspansels gingen beven. When is of trillen? When is that, when is that, Hagador? And the Grote Zay Ging Beven. When is And the Liviatan Ging Beven. We shall van from Liviatan. That's een Grote vis, Speciaal vis, but what is, we shall uh, Vahaulam Wahalam Hashav Leid And the world dacht that it. Uh, het on van onderste boven zo komen te staan. Dus op het punt stond om, op het punt stond, op het punt stond om van onderste boven te komen te staan. 26. Maar toch ka'hra'a het Rabbi Chia lemarglotav shell 27 Rabbi Shimon. Betochkach kach intussen, raait rabbi Chia, zag hij, de Mashiach zag rabbi Chia. Le bij de voeten van de rabbi Shimon. Zoals we dat geleerd dat hij was bij zijn voeten, hij kon niet staan. Hij had nog niet het niveau om te staan, om herinnering nog, niet om schaamte te voelen in de aanwezigheid van die grote, de grootste ter aarde, ooit, 27. Amar, Minatan Kanadam, Lavush, Beget, 28. Ulam Amar, hij zei, Mashiach, Minatan Kanadam, wie gaf hier een mens? Of wie bracht hier een mens, met andere woorden, die bekleed is in de kleedij van deze wereld, dus van onze wereld, materiële wereld. Zo so zien we dat het, zij daar waar zij waren, waar de Rabbi Shimon was en andere waren in de Yeshiva, in het leerhuis van Rabbi Shimon. Zij hadden een heel andere kleedij. We zullen komen erop. Wat voor kleedij zij hadden. Want ook wij zullen die kleedijen klede hebben. Hij had een kleedij van, van Van zo'n schittering. Van schittering. Net alsof het een vorm, net alsof het een witte kleedje is van schittering. Alleen dat lichtje dat schittert en bekleedt als het ware het lichaam van de mens. Zo'n so, schittering, dat is de Gashmael. En dat is dan licht van de bekleding van de wereld, dat is Gashmael. Dus het is een schittering van waarmee het lichaam van de mens, het innerlijke lichaam, bekleed be, be, be, be, be, be, Uh, de, de, de heino baguf meolamme ze dus, wie, wie, dus wie, wie bracht hier deze mensen naar in de kleding in de, die bekleed is die kledij uh, op die bekleed um, is van in, uh, als uit uh, uh, de kledij van deze wereld en hij zegt en dat wil zeggen Asulam verklaart ons, dat is Goof Meolamazé. Wat is dan de bekleding van deze wereld? Dat is lichaam uit onze wereld. Dus echt een lichaam van onze wereld. En natuurlijk dat de mens hoort daar niet te zijn waar hij was, Rabichia in zijn kleding van lichamelijk. Natuurlijk was het ook niet, hij was ook daar ook niet in de klei, niet in de, niet met zijn lichaam natuurlijk. Maar hij was wel, hij had wel, hij was nog in leven, daarom de, zijn kleedij betekent dat, natuurlijk dat was niet het lichaam van, van, van Rabbi hier, daar. Maar ze, hij, hij had nog verbondenheid met zijn neffers in deze wereld, hij leefde nog, dus zijn, zijn ziel wat daar kwam naar, die, naar, die, naar het leerhuis van Rabbi Shimon was verbonden met de laagste gedeelte van zijn ziel hier op aarde. En daarom is het was nog net of hij in deze wereld was. Was nog niet vertrokken uit deze wereld. Omdat hij levend was. En daarom zegt hij dat het net is. Net alsof hij in, met zijn lichaam in zijn lichaam daar present was. Amar, hij, amar Rabbi 29 Shimon Zehu hu Rabichia Or Maor HaTorah Dat is maar Rabi Chia, Shimon Zei, dat is Rabichia. het Licht Maor HaTorah Net als Maor betekent uh, de bron van het Licht, ja Net als uh, uh, Hemellicht, zo so is het ook, de, de, het Licht van de Torah Or is licht en maor is datgene wat wel licht uitstraalt. En hij straalt het licht uit van de Torah. Daarom heet hij ook maor. De volgende pagina. De pagina 1, Gimel, 73. De regel, de Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. Amarlo. Jasfu, huwana klomar schifat <middeling> ipatru Minaulam <middeling> haolam aze haze veighiu min hayeshiva shalcha put de reichel ein amarlo de mashiach say teichem teich rabbi shimon yasfuhu vanav lat zeifar zamle hier hem rabbi en zijn zonen hier in het geestelijk. in het de plaats waar de rabbi shimon Klomar, dat wil zeggen, Sheif Taru, Mina Ulamaze, kijk nou, hij ons legt het uit. Dat wil zeggen, laat hij, laat zij verlaten die wereld, deze wereld, dus de wereld, materiële wereld. is Mina Ishivaselcha, en zij zullen zijn van jouw leerhuis. Dus laat zij materieel, in de materiële wereld, laat zij doodgaan, met andere woorden, hieruit. Verlaten deze wereld en uh, toevoegen zichzelf, toevoegen aan het leerhuis van Rabbi Shimon. In het heil, in het hoge. Punt. Amar Rabbi Shimon. Zmanit in tenlo. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon zei tegen Mashiach. Zmanit in enlo. De tijd zal hem gegeven worden. Of laat hem de tijd geven. Punt. Nad nu los men gaf hem tijd. Dus men gaf hem een periode hier dat hij hier, hier kon blijven. Rabi hier. Natuurlijk om, om steeds andere extra correcties te doen. We zullen straks zien wat het is. Vier. Pirush. Mashiach. Amarle. Kiloba. Le Mechatam, 5 Ella Mishum de mare de Gaddafi. A Gaddafi. Ata. Le You Je bijbeet dat afgesloten de tafzuiging op praktuur. Ik hoor dat dit wel werkt. Eh. zes. En dat is de marlo, De fir, De De amarle De uitleg. De De uitleg. De uitleg. De uitleg. De uitleg zijn dus de Torah van Rabbi Shimon van het huis van Rabbi Shimon uh, of, over te nemen, of uh, uh, maar omdat maar de mare gadafin ata de, de Heer van de uh, engelen zal komen naar, de, naar zijn leerhuis van Rabbi Shimon zes, en daarom, let op wat hij zegt ons, en daarom wenst hij, te weten wat hij had aan hem gezegd, hij had gezegd dat hij zou komen, hij kwam, al naar de Yeshiva, naar maar hij dus wenste de Mashiach, let op wat hij zegt ons, dus de Mashiach, de Mashiach wilde te weten komen, wat die memtet vertelde, of zal vertellen, vertelde aan Rabbi Shimon. Goed opletten, ja. dat is iets, iets wat wij nergens kunnen leren. Want de, de hele algemene, algemene voorstelling is, nou, Mashiach, dat is zo, so met de Mashiach, alles komt klaar. Oké, okay, maar dat is, we maar dat is Mashiach, dat is alles. En wij leren hier dat Mashiach wilde horen wat de, de man de hoge, de aanvoerder de de, uh, van alle Engelen zou vertellen aan Rabbi Shimon. En dat zou hij willen graag weten, de Mashiach. Alles, we spreken van de niveau, van niveaus. Zes. Uh, Uma Shamar and Zeifen, the Ha Yadana, Dalaya will go de metifte acharita, a hainu leapuke, mimetifte de hiskia melach nechen Yehuda vechia, Vachia, sorry, Vachia, Asheloni. Uma Shamar, and that is what and what he say. Zeven de Hayadana dat ik weet... Let op wat hij ons vertelt nu. ook oh, geweldig. En wat hij tegen hem zei... De Zeven de Hayadana dat ik weet... Ul go mi, go te acharina. Wat hij he, tegen hem gezegd had, de Mashiach? Dat ik weet dat hij die memt zal niet komen naar een ander een andere leerhuis... Welk leerhuis moet nog komen? Welke, naar welke leerhuis zei hij, oh, hij zou nog ander, anders moeten kunnen komen? Dat, dat is wat hij ons zegt. Hij ja, moet nou, dat wel zeggen. Dus er waren nog twee leerhuizen waar hij eventueel zou kunnen uh, komen, ja of niet? We hebben geleerd, drie, drie leerhuizen waren op het niveau, op het niveau van. Uh, die die geleerd hadden over de dagen na de komst van de Mashiach. Herinner je nog? Drie waren er. welke? Die, het leerhuis van Rabbi Shimon, het leerhuis van Rabbi Hiskia de koning van Jehuda, en uh, het leerhuis van Achia ja, Ashiloni. Achia ja, uit Shiloh Dat daarom zei Mashiach tegen tegen uh, Rabbi Shimon, dat ik weet dat hij, de memte, de, de aanvoerder van de engelen, zal niet naar andere, andere leerhuizen komen, alleen, maar alleen naar jouw leerhuis. Welke anderen waren dat? Alleen die twee, die twee, ja, die twee overige Dus hij zei dat van al de drie leerhuizen, de hoogste leerhuizen die leerden, aan die gegeven werd om te leren over de dagen na de komst van de Mashiach. Ook van die drie verkoos mijn alleen jouw school. Alleen jouw school van Rabbi Shimon. En dan hebt u nu ook een bevestiging. klein bevestiging. Dat wat, wat dat wat wij leren is de crème de la crème, de absolute top van alles wat er is en ooit geweest was en tot nu toe en tot de komst van de Mashiach. En na de komst van de Mashiach, er is geen andere school, leerhuis, dat, dat het niveau heeft, dat ik vertellen, kan vertellen over na de komst van de machine. En daarom, wanneer mijn schoonzoon, ik had het verteld wel eens, dat wanneer mijn schoonzoon liep ergens daar in ergens in de buurt en hij zag de hoog de hoofd het hoofd de hoofd van de, de Talmudacademie hier was iemand die is de erg grote man die een grote rabbi was hier hij is nu naar verhuisd naar Hongarije daar in, in Budapest is een hoog, hoog hoofdrabbi in voor het leerhuis en dan uh, zei hij tegen mijn schoonzoon Kom bij mij leren. En die zegt: Nou, ik ben bezig met het. Dan zegt je dan: En mijn schoonvader leert mij een beetje zo. Dan, dan zeg je: Nee, jouw, leer, jou, jouw schoonvader. die leert een hogere. hogere de hoog, hogere Torah dan ik. Dat heeft hij ook. Het is geen smoesje. Hij begrijpt dat. Dit betekent niet hoog, laag. Dat het goed, goed, beter. Dat is niet dat. Alleen het niveau wat ik leer. Ik bedoel, niveau niet van mijn niveau, maar dit Torah die ik leer. Dat is de bedoeling. Wat jullie horen steeds wat ik zeg, wat ik leer, is niet dat, dat mijn niveau iets is. Maar ik spreek altijd daarom om met jullie over het niveau van, het school, van de school, het leerhuis van Rabbi Shimon. En Ari natuurlijk is ook, eh, eh, behoort ook tot dezezelfde school. Alleen aan Ari werd het gegeven om... om wat hier allemaal verborgen is, om dat aan de mensheid te onthullen. Maar het is hetzelfde. En daarom altijd zeg ik dat het hoogste is. Dat wil ik niet mijn school, wie ben ik, maar wat. Maar ik hang aan die hoogste school, die hoogst mogelijk is. Er is niets hoger dan wat wij leren. Ik bedoel, ik kan het op een andere manier zien. Dus iemand kan een hogere leraar zijn, weet ik veel. Het kan wel nog. Maar, wat wij leren is het hoogste, want dat is de school, uitverkoren school, van nog van die drie scholen die nog leren wat zal zijn na al die transformaties, na zesduizend jaar. Nou, dat is wat wij zullen leren. En daarom ga ik snel verder, en zonder, verdere, zonder lyrische uitweidingen, verder, want dan misschien kunnen wij ook beleven vanavond nog die dat wij kunnen proeven wat het nog meer wat het is, wij hebben al geproefd maar nog meer, we zullen zien wat zal zijn dan na de komst van de Mashiach um, de regel -team. we zeggen schon meer. is dat zei Mashiach we are in kalle en dat is wat hij zei de zoger van ons is dat zei Mashiach. Dus nadat allemaal gezegd te hebben en gehoord te hebben, dus dat nu nadat Mashiach had gehoord van Rabbi Shimon, dat er Memtet al geweest was in, de, in het leerhuis van Rabbi Shimon. En hij hoorde hem van hem die wat hij had allemaal gezegd daar plechtig dat had gezegd, uh, met alle zekerheid wat zal gebeuren. Toen begon Mashiach te beven, nadat hij dat gehoord had. We Shomer... en dat is wat hij zegt, is dus ook. Is dat ze, ja, Mashiach? We are in is de... Mashiach ging beven en verhief zijn stem. In Ontruri, we hold, and so forth. Can you forstellen what, what for, who groot is deze prophecy, or who groot is what the, the inhoud, what he had vertel, what he vertelde, what zal zijn? Eleven. Ki Hamad Geluja yakets Shegela Men Tet, Sheba Et Twalev Ygjut Sarot Noraot Elisre, Shizdazu, E Dertin Harakiin, Vehen Yama Araba, Vahalma Idhaf Idhafha, Basod Fertin Vekad, haruf, Alken Arimkale, Ki Faiftin Ratsa Lehamtik, Kool Eilo is de zaazoeïn. Goed opletten wat je zegt. Elf. Die mechamad Giluy hakets, want vanwege on, de onthulling van het einde. Dat was wat, wat uh, Shagila Mented. Dat uh, Mented had onthuld. Het einde. Wat zal het eindpunt zijn? De eind. Het einde van alles zal, wat zal zijn. Dus vanwege dat onthulling, de onthulling van de, van de kets, van het einde, die mijn tijd had onthuld, Shabbat Ha'i, dat in die tijd Jehut Sarot norah Oort al-Israël zullen, zullen verschrikkelijke, uh, verschrikkelijk uh, Leid zal zijn. Verschrikkelijke zal wat ze ze Hoe ze je dat goed vertalen ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze we gaan jammer en zo ook de grote zij. We allemaal het afgaan, en de wereld zal omkeer doen, om, zich omkeren. Basot in het geheim van 14, we gaat Wat staat geschreven in, het, in een taalmoed, in het traktaat Sanhedrin. Daar staat, on, dat staat dat beschreven als, uh, we gaat geroef, als scherp zwaard zal doorheen komen. Alken daarom Arim kalle hij zijn stem de Mashiach. Waarom? Wat betekent dat hij is vorm van geheil? Ki a want hij wilde al deze bevingen verzoenen, verzoeten. Zachter maar verzachter zesti. Wezešo mer. Man yahev ha ha barnash lavish zefintin madade ahu alma. Do you believe that? That is what he say. Man yahev. We have here the mens. Die beklejt is in the clay day, in, clay, in clay van deze wereld. Zeifentim. punt. Hamashiach hitpale al achtin Hia al hyeto melubash baguf Gashmi shel nechent in Haulam haze. Dehainu. Midade hau alma Dubbele punt. Punt. We de dubbele punt. het? Amashiya hit pale, hit pale, sorry. Amashiya hit pale. verwonderde zich. Al de rabbihiya over de rabbihiya achtte. Al hij to melubash dat die bekleed was, begufa gesmi, in het materiële lichaam, van deze wereld neigentie. De Ayino, dat wil zeggen. Medad, de Ayino, dat wil zeggen. De eigenschap van deze wereld. Ja, want hij was bekleed in. zoals ik jullie had verteld een beetje. dat hij was daar. Hij was natuurlijk niet in de materiële, niet-materiële lichaam was daar boven. Maar hij was verbonden natuurlijk met zijn natuurlijk je hier op aarde net zoals wat wij doen. Hij was verbonden met zijn natuurlijk en natuurlijk dan is dat, dat heeft dat wel steeds te maken met deze wereld van zijn nefesh. was nog hier verbonden aan het lichaam. Daarom zeg ik dat de bekleiding van deze wereld. Kijk wat ik nu, wat ik nu vertel is het Weinig mensen kunnen luisteren daarna. Zelfs luisteren dat wat wij ho ik hoor, wat ik vertel aan jullie, is pijnlijk. En niet alleen pijnlijk, het is moeilijk te verdragen. Eigenlijk, je moet concentratie hebben. Daarom heeft het ook zoveel jaren gekost om, dat om eerst te, in staat te zijn om dat te horen. Mijn broeders zouden hier geen, geen, niet kunnen zitten. Hier. Ik zeg het jullie. Kijk nou hoe moeilijk het is voor David. David. Blijf je nog daarbij? Moeilijk. Geef niet. Geef niet. Overwin jezelf, mijn vriend. Overwin. Want dat is, begrijp je, wat ik spreek is geen woord van onze wereld. Begrijp je, en men wil natuurlijk dat koppelen aan deze wereld, aan gezelligheid, aan de vervulling van de voorschriften met handen en voeten. eigenlijk. En dat is moeilijk. En hier is absoluut niets. Hier is alleen maar het, datgene wat daar is, ver. Het einde eindpunt, en die eindpunt moeten we aantrekken hier naartoe. En dat is altijd moeit, moeilijk geweest. En altijd moeilijk. En alles wat wij zien met onze ogen natuurlijk vertrouwelijk is. En wat wij niet zien met onze ogen, daar is moeilijk omdat, uh, en voor mij is het, dat is meer realiteit wat ik nu vertel. Ik, ik voel het meer realistisch dan alles wat in deze wereld is dan alles wat ik zie voor mijn ogen want het is alles vals en alles, wat, alles is nog in, uh, in bekleid in absolute leugen Wat van, bu van buiten wat wij alles wat zien van buiten is absolute leugen Daarom, en wat ik leer hier is een absolute waarheid en ik voel het absoluut met elke met alles dus, en dat is moeilijk natuurlijk moeten we het overwinnen dat. wie dat wil natuurlijk, wie niet wil niet het, geestelijke, dus, oh, het geestelijke is gegeven op die manier dat wie gaat overwinnen, wie wil overwinnen, die gaat overwinnen. Alleen winnen moet je niet, heeft niets te maken met, met, de, met de aanleg van de mens voor het geestelijke. Het is zo, of je wil overwinnen of niet. Of je overwonnen wil worden door de Sitra-Achter. Eigenlijk. Er zijn makkelijke. Oké, okay. wat heeft de citrage, wat zegt de citrage? Ik geef jou, jij wordt de beste filmregisseur. Alleen, ga knielen voor mij. Als je voor mij gaat knielen, word je de beste wereld, op de wereldformaat, filmregisseur. Of een uh, schrijver, of een miljardair, of een dat. En de mens dan moet kiezen. Wat doe dan? Of een grote rabi, zegt hij ook. Alleen, maar alleen van deze wereld. Alleen. Uh, en dan zegt de sitrager tegen hem. Ik, al jouw wensen ga ik in vervulling brengen. Als je knielt voor mij. Dat betekent van binnen dat jij mij als baas kreeg. Dat betekent, jij zal naar mijn bevelen luisteren. eigenlijk. En de mens kan zeggen, ja, ik wil het wel. Oké, okay, dat, dat is het leven. Geweldig, ik zal een jacht hebben. Ik zal dat hebben, ik zal dat hebben. En de andere zegt, niet dat die zo so groot is of zo so sterk is. Maar die, die wil graag de waarheid. Ja, die wil graag volledig zijn capaciteit, zijn levenskrachten volledig in overeenstemming brengen met de, het leven zelf waar leven te hebben in zichzelf. En dan zegt hij, nee, ik ben niet... Te, ja, ik zou graag willen dat en dat, maar... Ik ga niet knielen voor jou. Of misschien heb ik vroeger wel eens gedaan, Dat natuurlijk was ik nog jong, niet begreep ik dat ik. Maar van nu, vanaf nieuw, of vanaf een tijdje geleden, ik ga niet knielen voor jou. En hij gaat jou, en hoe meer jij weigert, hoe meer jij standvastig blijft, om niet te knielen voor hem. De de's de sluwer wordt die. Die gaat je alle, alles beloven. Alle andere dingen beloven. Alleen als je voor hem knielt. En wie niet knielt. En dagelijks. Overwind dingen. Overwind zijn materieel materie, bestaan. En doorheen komt. Dan. Maakt die kleiner. de citra. En daarmee doet die groter de schepper. En dat is de overwinning die wij doen. Maar alleen onder één voorwaarde. En daarom zo weinig mensen zijn overgebleven in onze tent, in onze winkel. Omdat alleen iemand die lishma wil werken, in de naam van de hemel, die zal winnen. En die zal ook verder gaan, en die zal ook, want wat wij gaan leren, steeds meer en meer, en dieper en dieper, ook straks Ari et cetera. Geen oog heeft het gezien, en geen oor heeft het gehoord. En daarvoor moet je je voorbereiden, daarom duurt het enkele jaren, om te gaan de houding, vaste houding aannemen van Lishma, in de naam. Dus absoluut geen enkele eh, wens hebben voor zichzelf, ten aanzien van wat je wil, van wat je doet met je studie. En dat is, moeten we opbouwen, want dat groeit. Maar dan pas, en daarom duurt het zo lang voordat we echt Ari, de, beste, de, de diepste dingen van Arie gaan aanraken. Want daarvoor heb je alleen nodig, al, al iemand die kan dat leren, al die al lisma bereid is om lisma te doen. Betekent dat je hoeft niet dat je dat die krachten heeft. Hoeft dat wil niet zeggen dat wij dat allemaal al krachten hebben, helemaal daarvoor. Maar de intentie moet 100% zijn. Intentie is in onze handen. Intentie, heb je dat? intentie is in onze handen. Of het mij lukt of niet, dat is iets anders. Maar intentie is in mijn handen. Ik kan wel, de mens moet in staat zijn is ook in staat in zijn uh, werk om nee, absolute nee te zeggen tegen de verlokkingen van de citra agra okay. of het je lukt dan verder omdat oh, we kunnen ook soms gebukt gaan door zijn, door zijn druk, bedrukkende werking op ons, dat ons lichaam dat is de citra agra en dat kan ook zo zijn, doet er niet toe. Dan, we, dan mag je ook bedrukt gaan, doet er niet toe, maar niet jouw geest bedrukken. Ja? Niet laten jezelf bedrukken, dat is verschrikkelijk. Als je lichaam bedrukt wordt, dat is oké, okay. dat kan je accepteren. Maar dat hij de Sitra Achre, mijn vrijheid, gaat bedrukken, dat laat ik niet toe. En dat moet je, iedereen moet be, be, be, be, bereid zijn om dat te doen. Alleen dat, is, dat leidt tot uh, overwinning. Met, da, met, het, met een dag overwin je. En het, de leeftijd speelt geen rol. Dat is interessant. Kijk nou, als een mens oud wordt, dan, voelt je, dan wordt hij helemaal ingenomen in door die citra Agra. Kijk naar die mensen die zitten in al die uh, verzo, verzorgingshuizen of zeg dat. Oudere, oude mensen. Het is net als, net als een. Uh, ja, zo'n stuk vlees. Al, of niet een, die, Wat is het? Die worden net als kinderen. Terwijl wie leert de Kabbalah, wie werkt aan zichzelf en vecht tegen de Sidrager. Je wordt alleen maar sterker. Tot de laatste snik. Word je dan honderd, dan ga je dan nog. Op je laatste dag word je nog. Uh, het hoogste, de hoogste capaciteit, de hoogste kracht heb je dan. Wanneer je leert. De Kabbala, het lichaam die heeft op misschien, de 32, natuurlijk, natuurlijk, het lichaam wordt versleten, maar ziel kan je niet versleten. Eigenlijk, je wordt honderd en je wordt net zo, je ziel blijft jong. En al het lichaam, alle, de kracht komt alleen van de ziel en niet van het lichaam. Hier zit de steen des Dus dat is wat hij zegt over de rabbi rabbi hier, Dat hoe komt dat dat die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 Ulish <stuk> Ulys, wat? Nimmer zul je kwartieren, kool, behinnet, tweeentwintig Kijk wat, kijk wat, wat was zijn vraag? Kiachar, 20, Ze zochten joodganger. Want nadat hij waardig werd bevonden om hier te zijn, ja, in de yeshiva, in de yeshiva van Rabbi Shimon, we zochten hij geluid. En, werd, en waardig werd deze onthulling 21 van de memtijd de onthulling van de kets de onthulling van het einde van, alle, van het einde der tijd Ullishwoto en zijn eid en zijn plechtige uh, uh, verkondiging van memtijd het blijkt dus het is dat ze kolpje dat hij corrigeerde al zijn kwaad. Nou, wat heeft hij dan te doen nog in deze wereld? Duidelijk. Dus dan hij alles heeft gecorrigeerd. Wat heeft hij dan te doen nog in onze wereld? Als de mens gecorrigeerd heeft alles. Wat, die, wat moet je nog doen hier? Ari, die was 38 jaar. Was klaar. Hij, mocht, hij kon nog meer leven, maar als hij nog nog een paar jaar langer zou zijn, dan zou de, het einde der tijden komen. Dan zou eigenlijk qua kracht hij had de kracht nog om, om te onthullen nog dingen. Eerst is onthuld, maar hij kan, kon je nog dingen onthullen, wat we ook hier in de zoger hebben. Maar, maar dan dieper dingen die, die, die, die, die, die, die dan ook in de zoger staan, maar dan in, zodat de hele mensheid zou klaar kunnen komen. Maar het was niet het moment. Niet het juiste moment. Het was nog niet klaar. De mensheid was nog niet klaar. En daarom is hij weer weggeromen. Ja, zoals het... Uh, zo worden de Zadig wordt weggehaald uit deze wereld. Omdat men is nog niet klaar daarvoor. De hele bedoeling, hij is al klaar, hij, hij, hij heeft al bereikt al, maar de mens heeft nog niet. Nou, dan wordt hem weggenomen, Dat is geen, uh, geen probleem, dat is, hij, hij, hij is weg. Kijk, Arie is voor mij is net levend, meer levend dan mijn buurman. Mijn buurman zie ik elke dag, maar die één dag is, is mijn buurman is een schilder, kunstschilder. De een dag zie ik hem zo, en de andere dag heeft hij een andere psycho. misschien was hij, vandaag andere dag heeft hij een andere psychiater, heeft die bezocht. En dan loopt hij met een andere hoed, of die, of die andere, andere kapsel heeft, die zo, een schilder, kunstschilder, een, een artiest. Een geweldig, ik goede <laughs> verstandhouding, altijd lachen met elkaar, etcetera. maar vandaag, voel, vandaag is die, ziet hij dat zo uit. En uh, zo is uh, mijn leeftijd. Maar de volgende dag... Uh, je meer, uh, vandaag zie je dan net, uh, net, net als een... Echt een stoere kerel. En morgen weet ik nooit hoe. Morgen zie ik hem. Hij is net als lieve vrouw. Geweldig, heb je dat? So, dus ik weet nooit hoe de, hoe, hoe, waar ik aan toe ben... Met hem. Eindelijk. Terwijl Arie... Leeft precies, ik eh, weet, ik voel hem net of, net of die echt leeft en niet zo, misschien of een beetje, vandaag dit en volgende dag een andere, andere bekleding, etc. En nu, koffie.